Door negens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch over het veto van de Verenigde Staten... tegen een staakt het vuren in Gaza. De Amerikaanse tak van artsen zonder grenzen zegt dat het veto de VS... medeplichtig maakt aan het bloedbad. Amnesty International spreekt over een harteloze minachting... voor het lijden van de burgers. 13 van de 15 leden van de VN-veiligheidsraad stemden gisteren voor... maar de VS was tegen.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 Daarnaast hebben omwonenden van Schiphol en milieuorganisaties niet op adequate wijze een zienswijze tegen de vergunning kunnen indienen, staat in het beroepschrift. Na dagenlang intensief onderhandelen is er een voorlopig akkoord bereikt over Europese regels om kunstmatige intelligentie te reguleren. AI-systemen worden opgedeeld in risicoklassen. Hoe hoger het risico, hoe strenger de regels. De wetgeving wordt gezien als cruciale stap om meer grip te krijgen op kunstmatige intelligentie... omdat er veel zorgen zijn over de ontwikkeling van de technologie. De Amerikaanse acteur Ryan O'Neill is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de film Love Story uit 1970... waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg. O'Neill speelde in een tal van films en series... onder meer in Een Brug Te Ver over de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij te zien in de televisieserie Bones... Ryan O'Neill leed al jaren aan leukemie. Hij was 82 jaar. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag regen. 5 tot elf graden wordt het. Vanavond klaart het even op. Maar komende nacht volgt opnieuw regen. Morgen overdag is het af en toe droog. Bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 N N heel vervelend, maar ja, dat hoort er ook bij. En je moet je natuurlijk wel uh, op zo'n moment kunnen afsluiten. Ja. Dat, natuurlijk is dat vervelend. En het wordt volgens mij alleen maar vervelender als je dat blijft doen. Ja, klopt. Nou heb ik het wel gelukt dat ik mentaal wel sterk ben, maar alsnog is het heel vervelend. Kun je niet gewoon zeggen voor joh, doe we normaal? Ja, dat wil ik dus wel, maar ja, <laughs> dan raak ik uit mijn spel. Ja. En dan ben ik bang dat ik verlies, dus dat doe ik dan maar niet. Dus je focus echt uh, ik ja, op, je, op ik je ding. Focus echt, ja, klopt.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 Ik kom wel pas thuis. Zo. Ja, een aardig weekend. Ja, het is zeker een aardig weekend. Maar ja, dat heb ik allemaal wel je al twee, voor je, over. Je hebt twee goede managers achter je zitten, dus dat, dat lukt allemaal wel. Gelukkig steunen we me heel erg. Uh, ja. Dat is wel heel fijn. School, professional uh, en daar hoort ook oefenen bij. Ja. Hoe vaak moet je oefenen om, uh, om warm te zijn voor een wedstrijd?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 En als ik nu hoor wat er allemaal gebeurt, kan je dat afsluiten? Ja, ik had dat uh, is wel leuk. Het uh, was mijn allergrootste toernooi, was de Dutch Open. Moest ik, op het, uh, moest ik op een heel groot podium spelen. Uh, ik denk dat er zomaar vijf à zesduizend mensen in die zaal zaten. En ik had bij mezelf al in gedachten, niet erop letten, gewoon afsluiten. En uiteindelijk, ik heb van die zaal niks meegekregen.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 Jawel, het gaat me best wel goed af. Maar ja, je merkt toch dat uh, dat er dan ook aan alcoholspelletjes. En als mensen iets veel alcohol hebben, dat, uh, dat ze dan heel raar kunnen doen. En dat is meestal dan tegen mij, om mij mentaal kapot te maken. Zo werkt het uh, eigenlijk. Maar ja, als ik het zo hoor, dan kun uh, dan je daar redelijk tegen. Jawel, ja. En dat is eigenlijk de winst die je al in je zak hebt zitten. Want als je daar nog nerveus wordt, dan kun je het wel schudden. Klopt. Er zijn uh, meerdere sporten, waar we, en toevallig doe ik er ook één...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 Tweede poging, Michel Vaas. Ja, goedemorgen. Ik hoor hem nog steeds niet. Wel. Hoor je dat niet? Ik hoor hem niet. Goedemorgen. Nou, het kan natuurlijk ook aan dit apparaat liggen. Ik zal die andere zeggen. Dat is het goede knopje. Nou, Pim die hoort hem wel, dus dan moet hij moet er zijn, Michel. Ja, ja. Met heen, de, de ik, hoor, ik hoor hier ook niks.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 Miracle, M-I-R-A-C-L-E. A, die C. -L -E. Ja, streepje media.nl. Okay, nou en wat die... wel belangrijk is, dat wij verder uh, geen uh, foto's of teksten op social media zetten... ...van degene die de pakket gaat ontvangen. Nee, het is uh, anoniem en uh, mensen die, ja. Uh, ja. Die, die krijgen gewoon het een pakketje te hebben. bellen. Uh, Mevrouw en ik die komen gewoon aan en we zetten die... Uh, die uh,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 Oké, okay, dankjewel. Doei.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 we hebben heel lang uh, lopen uh, duwen tegen allerlei wethouders aan van, joh, doe nou eens wat uh, voor je vrijwilligers. Want bij elke speech die ik een, een, een, een burgemeester of een wethouder hoor, uh, hoor zeggen, is dat zonder vrijwilligers zand wordt omvalt. Dat is ook zo. Nou, ik denk in heel Nederland, uh, <laughs> ja, over de hele ook. wereld. Als vrijwilligers ja, wij, nu stoppen, wij, dan... Wij, wij, dan, wij uh, spitsen ons een beetje op zandvoort toe. En wat ja, we uh, de, gedaan hebben, uh, de wethouderbeleid heeft ons gevraagd om een feest op te zetten. Nou... Dat feest hebben we opgezet. We hebben ruim 100 uh, clubs en, en organisaties uh, gemaild. Mm -hmm. Yo, uh, vertel mij hoeveel verwilders je hebt. En hoeveel er eventueel zouden komen.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 Uh, feest is gevraagd om ook de Nick Meijerprijs uit te reiken. Nou, de Nick Meijerprijs is het afscheid cadeau van, uh, van Nick Meijer. Ja, het is beter als een vogelkooi. <laughs> nou. Vind je niet? Nou, die vind ik ook mooi. <laughs> ja. Nou ja, dat kan je, kan je vinden. Maar goed, die prijs die, uh, die wordt elk, uh, elk jaar uitgereikt. Het is een, een jury. En die heeft zich er weer over gebogen. Nou, je hebt hier uh, ja, de ik krant. Heb het even er zijn, ja. er zijn uh, zeven genomineerden. Ja, uh, prachtig hoor.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 Als, kunnen we ze nog een kindje opnoemen, allemaal? Ja hoor, tuurlijk. Ja. Ja, de, de, de quotes ja, staan eronder. Ik vind het dus, hartstikke uh, mooi ja uh, ja uh, voor degenen die het niet uh, weten nog. Maar Roy van Buringen, genomineerd voor het Buurtfeest Noord. Um, prachtige... Doet, doet uh, natuurlijk ook veel meer, hè? Uh, okay, uh, uh, veel inside uh, meer. doet hij. Uh, uh, uh, ja. Er wordt u weer een kerstviering uh, gedaan. Ja. Sinterklaas heeft die samen met Plutvind ja. gedaan. Uh. Ja. ja, bezig mannetje. Uh, ik vind vooral de woorden erbij. Uh, verbinding maken...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 So. IJsmeesters, uh, ja. uitdelen van schaatsen, kaartjesverkoop, uh, die, die, dat horeca gedeelte. Ja. Alles wordt uh, bemand en het nog steeds veiligheid. Ja. Ja. Dus je hebt 80 vrijwilligers. Wauw, nou dat is mooi. Uh, en uh, leuk omdat dat allemaal voor de kinderen te kunnen mm -hmm. doen. Hè? En uh, Boys Are Back. Nou, dat uh, klinkt al helemaal uh, fantastisch. Dat is eigenlijk een stukje weg. Ja. ja, dat zijn collega's. Hartstikke mooi. En uh, Willem van Sloot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 You're oh, just a part of me, I can't let go Couldn't stand to be kept away Just for the day From your back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 Maar uh, van de afgelopen jaren uh, wordt het dus ook echt uh, gezien als een nou ja, winstrevend uh, voordelige receptie. Uh, nou, uh, ze halen uh, er ook echt ja. uh, misschien wel nieuwe leden uit of nieuwe sponsoren. Dat is goed mogelijk. Dat, ja, dat, ja, dat ja. is wel gebleken. Dat nou, is ook gebleken dat mensen inderdaad met elkaar praten. En uh, goh, doe je dit? Of, uh, en, en daar is ook een beetje het idee ontstaan. Uh, praten ze over vrijwilligers. Uh, ja. uh, we weten allemaal dat er een chronisch tekort is.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 Ja, geen dank. Dan gaan we uh, naar de boodschappen en de muziek en dan het ja. volgende... En dan ben je weer aan de beurt, hè? Volgende ja, ja, ik ga nu even een deurtje de verder, buren. want ik ga naar de bieb. Oké. Okay. Ja, ga even lekker lezen. <laughs>